Casper Meijer met het NOS Journaal. De twee slachtoffers van het dodelijke ongeval van gisteren in Middellie... zijn een man van 40 uit Horen en een vrouw van 37 uit Volendam. Verschillende media melden dat de vrouw zwanger was. Het mannelijke slachtoffer was volgens het Noord-Hollandse Dagblad... de eigenaar van twee restaurants. Bij het ongeval waren twee auto's betrokken. Die kwamen door nog onbekende oorzaak frontaal met elkaar in botsing... en belanden naast de weg... De man en de vrouw die om het leven kwamen waren de bestuurders van de auto's. Zware buien hebben in verschillende plaatsen tot wateroverlast geleid. Lokaal viel er in korte tijd veel regen. In Brunsum en Limburg stonden geparkeerde auto's tot diep in het water. Ook in onder meer Brabant, Overijssel, Groningen en Drenthe kwamen meerdere straten en huizen blank te staan. De meeste neerslag viel volgens weerplaza in het oosten van het land. In Hengelo viel 62 mm regen. Gemiddeld valt in de hele maand juli zo'n 78 mm. De Luxemburgse premier Bettel is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd een week geleden positief getest op corona. De 48-jarige Bettel heeft milde symptomen als koorts en pijn in zijn hoofd. Volgens de Luxemburgse regering worden in het ziekenhuis extra testen en onderzoeken gedaan. De gemeente Westland en de GGD Haaglanden in Zuid-Holland... gaan samenwerken met uitzendbureaus... zodat ook arbeidsmigranten een coronavaccinatie kunnen krijgen. Dat meldt Nieuwsuur. Het is voor gemeenten lastig om deze groep te bereiken... omdat ze vaak niet staan ingeschreven of geen Nederlands spreken. Uitzendbureaus gaan arbeidsmigranten nu actief benaderen. Dit weekend zijn daardoor al 1300 mensen geprikt. Uiteindelijk wil de GGD dat 20.000 arbeidsmigranten uit regio Haaglanden... op deze manier een vaccin krijgen. Het weer. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Het wordt graad of 15. Morgen bewolkt een kans op een bui. Later meer zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Terug bij een Peaceful Radio Show 1445 hier op ZFM. Ja, We Too Are Gods. We Too Are Gods, dat is eigenlijk het nieuwe album van Lord of the Ants. Dat is uh, waar ik het vorige uur over had, uh, van het label AD Music. Het, uh, het label wat gespecialiseerd is in elektronische muziek... onder leiding van David Wright... En het volgende album Heart of the Shaman van Divine Matrix. Komt ook van dat label en um, daar gaan we dus alle twee naar luisteren. In dit uur ook weer muziek van David Vito Gregoli en zijn artiesten. Um, en we sluiten af met Robert Scott Thompson, een open door... Um, en van Robert komt eigenlijk uh, ja, komende weken ook weer een ander album, een nieuw album, ook weer in dit programma terug. Dus dat is, we zijn nog niet voor hem af. We zijn nog niet voor hem af. Peacefulradio.info, daar vind je de playlist en de muziek van dit programma terug. En ik wens je heel veel luisterplezier. Uh... -huh.